De twee verdachten van de moord op Peter R. Vries blijven in de gevangenis zitten. Het OM denkt dat Delano G. de misdaadverslaggever heeft neergeschoten. De andere verdachte, Camille E., zou de vluchtauto hebben bestuurd. Maar hij zegt zelf dat hij alleen was gevraagd iemand te vervoeren die hij niet kende. En daar gelooft het OM niks van. Ja, dat Camille E. beweert dat dus hij van niets wist, dat geloven wij niet. En dat heeft ermee te maken dat hij op de dag van de moord zelf uh, al een rondje door de Lange Leidse dwarsstraat heeft gelopen. Met de medeverdachte, met een specifieke interesse voor de parkeergerij. Uh, niet alleen die dag, maar ook 28 juni. Dus enkele dagen eerder, zien wij hem op beelden bij de garage waar Peter R. de Vries normaal gesproken zijn auto parkeert. Dus wij uh, vinden dat hij een actievere rol heeft omdat hij doet voorkomen. Vandaag was de eerste zittingsdag. De rechtszaak gaat begin december verder. Een man die bij het vliegveld van Eindhoven een taxichauffeur neerstak, moet acht jaar de gevangenis in. Hij stak begin dit jaar verschillende keren met een mes in op de chauffeur die zwaar gewond raakte. De man krijgt dus een gevangenisstraf en moet ook een schadevergoeding van ruim 28.000 euro betalen. Journalisten van Omroep Gelderland gaan geen verslag meer doen bij voetbalwedstrijden. Bij de wedstrijd NEC-Vitesse gisteren werd een verslaggever bij het stadion uitgescholden en aangereden door een scooter. En eerder dit jaar werden journalisten achtervolgd door boze supporters van de graafschap. Nu is de maat dus vol voor de omroep. In Brussel wordt gestaakt bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Medewerkers vinden dat er veel te weinig opvangplekken zijn en daarom leggen ze 24 uur het werk neer. Je hoort correspondent Kiesia Hekster. Als gevolg daarvan heeft het personeel daar eigenlijk last van. Ze moeten heel veel overwerken, er zijn te weinig mensen. Het zorgt voor eigenlijk veel spanningen onder het personeel. Die willen natuurlijk die gestegen instroom van asielzoekers zo goed mogelijk proberen te helpen... Maar maar dat lukt ze niet. Door de overstromingen van deze zomer zijn sommige opvanglocaties door waterschade ook op slot. Medewerkers hopen dat er door de staking meer opv opvangplekken komen. Het weer nog zon en wolken. Tot de avond blijft het droog. Dan vanuit het westen regen. Morgen een grijze dag met motregen en 17 tot 20 graden. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de AWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. Tussen de knopen naar de Hoek en Raasdorp, 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De rechte is ook dicht. De A10 Ring West richting Zaanstad. Daar is vertraging bij de Koentunnel. Eén buis is dichter, staat een te hoge vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie. We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver.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 Het is even na drie uur. Welkom terug, het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En we gaan meteen naar Duitsersveld toe, want de wedstrijd is inmiddels begonnen daar. We hebben het over de wedstrijd van vanmiddag. SV Zandvoort tegen Almere, oftewel Waterwijk. En daar is ter plekke Jan van der Leden. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Ja, nou ja, een, een luisteraar stelde ons een uh, vraag, uh, Jan. Meteen uh, werd er gereageerd, waarom zijn ze niet om half drie gestart? Weet jij het antwoord? Ik durf het niet te zeggen. Ik, uh, ik heb wel een vermoeden, en ik stond uh, buiten al op dat moment, dat uh, de, de scheidsrechters, die hebben tegenwoordig een hele strikte controle op die pasjes. En dat, kan, dat duurde, vandaarom was het vorige week ook iets later geworden. Oh, dat zou kunnen inderdaad. Uh... Dat zou maar ook nu het geval is. Oké, okay, nou, de luisteraar uh, weet in ieder geval uh, waar het door komt. En jij hebt het uh, over de scheidsrechters, want hebben dit uh, weekend hebben we Bons scheidsrechters. Ja, dat hebben wij altijd. Is het altijd? Ja. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, de wedstrijd is uh, gestart. Hoe zijn we begonnen aan de wedstrijd vandaag? We zijn begonnen met. Uh, weer een aantal gebaseerden. Nijtselberg, uh, Nijtselkers team. Daar niet gebaseerd. Nou juist in 20 minuten valt uh, Milan-Berk-Bellerkamp uit. Dus onze hele as is eigenlijk weg. Nou, lekker begin dan. ja. De stand is op dit moment nog steeds 0-0. Uh, uh, hoe heet het? Uh, Waterrijk, die komen uit Almere. Die hebben een behoorlijk sterk team. Ze hebben een vreselijk snelle middenveld. Of uh, links buiten. Maar ja... Uh, Roxy houdt hem op dit, tot op dit moment nog steeds uh, goed uh, kort. Uh, kansjes die zijn er over en weer. De eerste kans was een echte kans voor Waterwijk. En een paar minuten geleden was het echt aan een uh, die bijna alleen voor de keeper net schoot. Met, uh, met uh, de blessures van uh, die ervaren spelers... hebben we nu Philip van, de, Philip van der Linden in het veld. We hebben Roxy in het veld. We hebben uh, Dio Kouderington in het veld. Allemaal jongens van net 20 jaar. Die het echt wel goed doen hoor, maar uh, ze missen toch nog een klein beetje ervaring. Oké, okay, maar uh, wel goed uh, dat ze inderdaad een uh, keer uh, in het uh, eerste kunnen spelen, Jan. Ja, natuurlijk wel. Maar een wedstrijd was vandaag tegen Waterrijk, die gelijk staat met ons in de stand, die, uh, die zou je eigenlijk gewoon moeten winnen om een beetje afstand te nemen. Dat, dus we moeten wel uh, nog even volhouden en doorgaan. Nou ja, jij bent er uh, bij uh, vanmiddag. Speciale dag trouwens, hè? want uh, er zijn hapjes en drankjes ook nog uh, vandaag. Ja, speciaal voor de sponsoren. Die hebben we uitgenodigd om te het straks voor wat lekker te uit eh dus, uh... Nou, fijn ja, dat wel, je er uh, vandaag uh, voor ons uh, bij wil zijn, Jan. En uh, straks aan het einde van de eerste helft gaan we je gewoon weer bellen. En dan hopen we uiteraard... Dat er in de tussentijd wel nog gescoord wordt. En dan door NSV Zandvoort eh, natuurlijk. Uiteraard, uiteraard. Ja. Oké, okay, dankjewel uh, voor dit moment Jan. Leuk, Oké, okay, geniet lekker van de wedstrijd en de zon. Oh. Hoi, dat was uh, Jan van der Leden. Het tweede uur, we blijven uiteraard ook uh, bij het uh, voetbal. En wat gaan we nog meer allemaal doen uh, Albert-Jan? Nou, ik, ik zei het al in de opening van uh, iets over tweeën... dat we terugkwamen op uh, dat, uh, uh, die enquête die er is gehouden... onder de inwoners van Zandvoort over het, uh, over het parkeerbeleid. Hoe dat er dan uit zou moeten gaan zien. Dus daar hebben we een uh, uitgebreide uh, bijdrage over. En ook nog even een overzicht van de reddingsbrigade... van Bloemendaal en Zandvoort. Want die schijnen over het algemeen toch een uh, best rustige zomer te hebben gehad. En daar komen we ook op terug...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 But when you're gone, it hurts and I I used to get cold feet I never go too deep I was scared of the sound of a heartbeat But it's undeniable What I feel for you You know I've been wrong I'm well, well, Goed zo. De nieuwe hits hoor je bij CFM. Zo ook deze van Keigo en Undeniable. Zodat ik weer meer nieuws. Maar eerst weer meer muziek. En uh, dit is weer een uh, gouden we houden. Zo gaan we lekker heen weer. Hier is Jamal Bider. heb je dat niet zo vaak meer, hè? dat een MP3'tje in één keer gaat uh, overslaan. Nou, we maken dat zojuist mee met uh, deze single van uh, James Ingram en uh, Michael McDonald. Uit de jaren tachtig hoorde je Ja, yeah, Mo, Be There. Wij hebben met z'n allen hier in Zandvoort uh, meegedaan, uh, als het goed is, uh, aan een enquête over het uh, parkeren en het parkeerbeleid uh, wat ze daarop uh, gaan uh, aanpassen. En Albert-Jan heeft uh, daar uh, de uitkomsten van... ik neem niet aan dat je de hele enquête met ons uh, doorneemt, albert Nee, die uh, nee, kan je natuurlijk via de gemeentelijke website... Uh, altijd nog downloaden. Maar uh, even, uh, ja, toch even de highlights uh, daaruit. Toeristen en dagjesmensen moeten gestimuleerd worden... om hun auto's te parkeren op grote en daarvoor aangewezen parkeerterreinen... Dat vinden de meeste ondervraagden van het parkeeronderzoek van de gemeente Zandvoort onder bewoners en ondernemers. Door lage tarieven op parkeerterreinen te heffen en hoge tarieven op straat denkt men dit te kunnen bereiken. De gemeente komt volgend jaar met een nieuw parkeersregime voor heel Zandvoort... om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren... en vooral ook om de knelpunten met parkeren aan te pakken op mooie zomerse dagen. Bewoners van bepaalde wijken zoals Zuid en Oud-Noord ervaren dat de meeste problemen met parkeren in de buurt van hun eigen huis. De gemeente introduceerde afgelopen zomer al een tijdelijk nieuw parkeerregime in wijken Nieuw-Noord, Oud-Noord en Zandvoort-Zuid. Maar om de parkeerproblemen integraal aan te pakken komt wethouder Ellen Vrij begin 2022 met een compleet nieuw parkeerbeleid voor de hele gemeente... Afgelopen zomer zijn er parkeertellingen gehouden en is er een enquête onder bewoners en ondernemers verspreid om erachter te komen hoe de verschillende partijen tegen het parkeren aankijken en welke problemen ze ondervinden. Wat opvalt in de uitkomsten van die enquête is dat de meeste mensen het erover eens zijn dat de toeristen eigenlijk niet in de straten moeten parkeren waar ze verblijven, omdat er anders niet genoeg parkeerplekken overblijven voor bewoners. Ook is de meerderheid van de ondervraagden het erover eens dat mensen die in het bezit zijn van een parkeervergunning daarmee overal in Zandvoort zouden moeten kunnen parkeren. Op dit moment is dat niet het geval en kun je met een, parkeer, met een vergunning uitsluitend parkeren in de wijk waar deze geldig is. Ook ondernemers in het dorp moeten makkelijker een vergunning kunnen aanvragen, zo blijkt uit de enquête. In deelauto's is weinig interesse in Zandvoort. Ook 300 toeristen zijn ondervraagd door de gemeente... en die gaven aan wel op parkeerterreinen te willen parkeren... als de tarieven daar aanzienlijk lager zijn dan op de straat. Wethouder Ellen Verheij, zoals gezegd... neemt de uitkomsten van het parkeeronderzoek mee... bij het maken van het nieuwe beleid. Begin 2022 wordt het nieuwe parkeerregime... aan de inwoners en ondernemers gepresenteerd. Halverwege volgend jaar zal het nieuwe parkeerregime worden ingevoerd... En dan besluit ik altijd met de historische woorden... Wordt vervolgd. Ach, klopt. Zo is het maar net. Maar waarschijnlijk, uh, Albert-Jan, uh, zal daar wel uh, overal betaald parkeren ingevoerd uh, gaan worden. Dat, uh, dat, dat is toch wel een uh, punt uh, van, uh, van de raad wat uh, steeds weer uh, naar voren komt. Dus... Ja, en waar ik blij voor ben is dat uh, ze inderdaad zeggen... Van, nou, als je dan als, als, als toerist of dagjes, uh, to uh, dagjes recreant naar Zandvoort gaat... Volg de pees. Betaald, weliswaar betaald parkeren. Maar dan heb je de zaken gelokaliseerd en in ieder geval getraceerd. En dan met een fatsoenlijk tarief kun je dan de rest van de dag recreëren. En dan krijg je niet al die, die, die, die ruzies op straat... die wij in de Van Spijkstraat menigmaal moeten ervaren... maar ook wellicht in andere plekken in Zandvoort... Van, mogen we hier wel parkeren? Nee, je mag je niet parkeren. En, dan krijg je duidelijkheid. Dat creëert duidelijkheid. Ja, de die ontbrak nog een beetje nou ja, op, op, op heel veel plekken. Dus, uh... En een overkill aan, aan onduidelijke borden. Maar de, die, gewoon heel duidelijk als je in de zandpoort inrijdt. Links P, rechts P. Daar kan je parkeren, daar kan je parkeren. Nou, dan, dan creëer je duidelijkheid. En als je de, de, de P in hebt, dan uh, kom je <lacht> dan ook weer uh, op het goede plekje terecht.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 Maar wel de zombies met uh, Seasnott. Lekkere gouden hoes op deze zonnige zaterdagmiddag. En wie ook geniet waarschijnlijk van het zonnetje, dat is uh, Jan van der Leden. Jan, hoe is het uh, bij het voetbal daar op Duintjesveld? Het staat nog steeds 0-0 op. Dat is inderdaad heerlijk weer. We staan lekker in het een zonnetje, een beetje terug. En de wedstrijd is heel spannend. Je wordt echt gevochten voor elke, elke meter. Een beetje, een beetje hard ook, maar dat is wel een beetje spel. Als we maar niet uit de hand loopt met gemeen, gemeen voetbal. Maar het waterrijk gaat er wel een beetje om omkragen. Die, uh, die schoppen in elke bal, die schoppen in elke man. En wij hebben natuurlijk dus ook een paar jongens die behoorlijk agressief kunnen, kunnen reageren. Dat zijn But en Jesse de Haan. Achter zich maar kunnen gedragen en uh, zich in de hand houden. Oké, okay, uh, nou Jan, uh, inderdaad, uh, wat wilde je zeggen? De jongens zijn wel super snel in de voordoede. En daar heb je waardrijk ook wel moeite mee. Dat merk je wel. Oké, okay, dus ondanks dat we een beetje uh, gehaverd uh, team hebben. Uh, ja, merk je toch dat, uh, dat er best wel loop bij is, Sonfort. Ja, natuurlijk. Aan de andere kant hebben we ook het wind mee. Ja, dat, uh, dat scheelt ook altijd, uh, inderdaad. Uh, en de wind gaat nu een beetje aantrekken. Tweede dus helft uh, over dat het. Uh, de bal aangehouden en dan de bal in de, in de ploeg houden en vanuit de combinatie verdorven. Als je dat kunnen doen, kunt kunnen volhouden, je doen. Nou ja, vandaag uh, inderdaad uh, weer, uh, weer lekker thuis. Betekent het ook dat er veel uh, mensen uh, het team op dit moment uh, aan het aanmoedigen zijn? Nou, het valt mij niet te tegenwoordig. Uh, de lange kant in het zandje staat al redelijk vol. En dat, daarom op de tribune misschien minder. Maar uh, ik had eigenlijk iets meer in het En dat kan ook komen doordat we vorige week... een week vorige slecht hebben verloren. Direct... Ja, oké. Okay. Ja, dan uh, komen ze meteen niet meer. Dat zou eigenlijk juist uh, andersom moeten zijn, Jan. Ja, ja vind ik ook. Nou ja, in ieder geval. Jij blijft Dankjewel. de wedstrijd uh, in de gaten houden voor uh, de luisteraars. Ze zijn wat later begonnen. Dus niet om half drie, maar om kwart voor drie. Ja, we spelen nu nog uh, dus een bestuurder. Dus we zullen echt wel een beetje weer doorgaan. En dan is het... Nou, jij houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. Mocht er wat veranderen, dan horen we het graag. In ieder geval staat het. Er... Ja, uiteraard. Ja, nee. Dat, uh, daar komen we wel uit hoor, Jan, hoe we dat gaan regelen. Dus in ieder geval uh, staat het nog uh, 0 tegen 0. En. Straks de tweede helft van de wedstrijd met Jan van der Leden die voor ons aan het veld staat. Dankjewel Jan en tot zometeen. Deze single van uh, Shai, Coltrane en Cole, Like a -lijla. Nou, de eerste helft van de voetbalwedstrijd... die uh, zal er inmiddels uh, op zitten, straks uiteraard uh, de tweede helft. Ook dan weer Jan van der Leden met verslag nog steeds 0 tegen 0... tegen Waterwijk uit Almere. Het is half 4 geweest. Zullen we Albert-Jan, de evenementagenda. Het zal uh, menige Zandvoorten niet zijn ontgaan... dat deze maand oktober wederom in het teken staat van Zandvoort Goes Wild...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 Behalve de damherten in de waterleiding Duinen... heeft Zandvoort ook andere bijzondere natuur te bieden. In het noorden grenst Zandvoort aan het, uh, aan het Nationaal Park zuid Kennemerland, Een prachtig natuurgebied met unieke bewoners. Denk bijvoorbeeld aan koninkpaarden, Schotse hooglanders... en Wiesenten, de Europese bison. Tijdens, de herfstvakantie kun je, tijdens deze herfstvakantie kun je ook tevens... op een unieke wijze kennis maken met dit gebied... tijdens de beleefweek in en rondom het Nationaal Park... Naast de wildwandelingen naar Darmherten... worden er in oktober ook diverse andere activiteiten georganiseerd... die aansluiten bij het thema wild. Zo maak kennis met bijvoorbeeld wild watersporten, golf of kitesurfen. Of ga slippen op het circuit. Natuurlijk sluit je je dag af bij een van de horecazaken in Zandvoort... dan wel restaurants en strandtenten die Zandvoort rijk is. Want het is alweer de laatste maand dat je de seizoenspaviljoens uh, kunt bezoeken... Nogmaals, wil je meer informatie over alle activiteiten over wild, wildwandelingen, watersport in Zandvoort en de overige activiteiten in deze Zandvoort Goes Wild maand? Kijk dan op www.zandvoortgoeswild.nl www Daarnaast kan je natuurlijk ook gewoon naar het Zandvoorts Museum. Uh, daar diverse exposities uh, te bezichtigen en naar het pub-up uh, uh, tentoonstellingen. In de, de, op de begane grond van het voormalige raadhuis... op de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Daarnaast is uh, Jazz in Zandvoort weer begonnen. Kijk voor het programma op www.jazzinzandvoort.nl En ook Classic Concert is weer van start gegaan. Kijk daarvoor op www.classicconcerts.nl Genoeg activiteiten. Volgende maand trouwens uh, krijgen we een cultuurmaand... met allerlei activiteiten... maar daar komen we in een later stadium weer uitgebreid op terug. Ik zou zeggen, uh, veel plezier met Zandvoort Goes Wild maand oktober. Inderdaad een hele spannende maand, de Zandvoort Goes Wild maand. En uh, bij die maand hoort eigenlijk dit soort muziek. Die echt goed past bij deze wild maand oktober. Survivor and the Eye of the Tiger. 10 minuten over half vier. Leuk dat je luistert. Zandvoort op zaterdag. We zijn bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Met uiteraard niet alleen maar informatie, maar ook hele lekkere muziek. Hier is de Zandvoortse zangeres Goldie. Keddaad. En in mijn hoofd zijn we al langzamer. Ik ben langzaam aan het afdwalen. Afdwalen.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 Al die andere wijven, terwijl ik naar je kijk, Want als je nu bij me bent, dan voel ik dat er meer in zit Nooit dit gevoel gekend, ik zie het met mijn ogen dit. De sterren staan goed, maar ik nee, kan je niet laten Ik weet niet wat je doet, ik heb even geen adem Voor nee. oh, niemand zou ik zoveel willen geven in mijn leven leven Okay, wat is die mooi, deze nieuwe single van Goldie Kedder.? Tezamen met. Uh... <lacht> die ben ik even kwijt. In ieder geval uh, heet hij De Sterren Staan Goeds. Tot zover uh, dit, uh, dit verhaal over uh, dit liedje. Volgens mij is met Frankie. Ja, Frankie en Goldie uh, Kedder. En De Sterren Staan Goeds. We gaan over van De Sterren Staan Goeds naar uh, de Reddingsbrigade. Want hoe is het jaar geweest? Ja, over het algemeen hadden Bloemendaal en Zandvoort een rustige zomer. De thermometer kwam afgelopen zomer nauwelijks boven de 25 graden uit... en dat zien de reddingsbrigades van Bloemendaal en Zee... in Zandvoort duidelijk terug in hun hulpverleningscijfers. Was het in 2020 ontzettend druk... is het dit jaar relatief rustig gebleven. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar ook een beetje saai voor ons... al dus Ruud Kloek, voorzitter van de Bloemendaalse reddingsbrigade, lachend. In totaal moest de reddingsbrigade van Bloemendaal en Zee... dit jaar ruim 200 keer uitrukken. In, 200, in 2020... ...was dat zo'n 370 keer. In Zandvoort uh, dat was dit, dat dit jaar 400 keer het geval... ...ten opzichte van 735 keer in over heel 2020. Het ergste wat er deze zomer is gebeurd... ...is een reanimatie bij een strandpaviljoen. En gelukkig is dat goed afgelopen, al dus kloek. Deze zomer zijn ze vooral preventief bezig geweest... ...dus bijvoorbeeld met het in de gaten houden en waarschuwen van zwemmers... ...die te ver in zee ingingen. Vorig jaar hadden we enkele, ge enkele gevaarlijke muien... omdat de wind een aantal dagen vanuit dezelfde hoek kwam. Dan worden de muien namelijk steeds dieper en gevaarlijker. Dat is deze zomer nauwelijks het geval geweest. Wat opvalt in de cijfers van de Bloemendaalse reddingsbrigade... is dat er relatief vaak uitgerikt moest worden voor voertuigen op zee. Dan gaat het vooral over jetskies. Die zien we steeds meer voor de kust. Ze moeten officieel 300 meter van de kust blijven... maar sommigen doen dat niet. Dan gaan we erop af om ze te vertellen dat ze dat wel moeten doen of dat ze naar een andere plek moeten gaan. Ook in de Zandvoort heeft de reddingsbrigade vooral veel uren in preventie gestoken, laat woordvoerder Ernst Brokmeijer weten. Ten opzichte van vorig jaar is daar één opvallende stijging in de cijfers te zien en dat heeft met hulpverlening aan surfers te maken. Dat heeft twee oorzaken. Aan de ene kant groeit het aantal watersporters, dus krijg je ook meer meldingen binnen Aldus Brokmeijer. Ten tweede zijn er tegenwoordig meer foilers op de zee. Die kunnen, al, die kunnen al surfen als er een klein beetje wind staat en als de wind dan plotseling wegvalt, moeten ze een heel stuk terugzwemmen. Dan halen we ze regelmatig op. Bij foilen hebben de surfboards een extra lange vin en kan je ook bij weinig wind hard surfen. Beide reddingsbrigades waren er volop aanwezig, ook tijdens de Formule 1 in Zandvoort maar van echt hulpverlening hoefde het niet te komen. Op een paar pleisters na dan, aldus Brokmeijer lachend. We zitten met onze noordelijke post dicht bij de ingang van het circuit... dus we hadden die dagen eerder een soort verkapte VVV-functie. Drie dagen, drie dagen na de race werd het wel boven de 25 graden... en had de Zandvoortse reddingsbrigade een van de drukste dagen van het jaar. Ook Kloek blikt tevreden terug op de Formule 1. Alle complimenten voor de organisatie... Al die fietsers die vanaf de zeeweg richting ons pand reden. Het was een prachtig gezicht. Het is natuurlijk goed nieuws dat er zo weinig hulpverleningsacties nodig waren. Maar voor Kloek voelt het toch een beetje dubbel. Een brandweerman, brandweerman wil toch ook graag een vuurtje blussen. Aldus Kloek lachend. Ja, en het mooie is, uh, Albertjan. Die, die planken, die voilen, uh, zeg maar. Uh, ja. Dat wordt trouwens ook de nieuwe, de nieuwe uh, hit uh, tijdens de Olympische Spelen... Dat ze zo'n uh, zo plank gaan gebruiken. Ik heb net eventjes op internet gekeken, terwijl jij met dat bericht bezig was. Ja. Zo'n plankje kost gauw al 10.000, 11 11.000 euro. Dus, nee, uh, niet. Ja, ja? echt. Ja. ja. Maar het zijn wel mega planken met uh, inderdaad zo'n hele grote fin. En daar zitten weer allerlei vleugels aan. Ja, en, uh, nee, het is prachtig. Dus en dat daardoor bemoeien. kan je dus uh, echt uh, boven het water gaan vliegen, zeg maar. Uh. Een nieuwe hit uh, hier ook voor de kust van Zandvoort en uh, Bloemendaal. En de Rijksmigade hoopt natuurlijk op uh, wat uh, mooiere zomers met uh, mooier weer. Al Hadden we wel een uh, gemiddelde zomer, maar we merkten er weinig van. Want uh, een lange periode met uh, temperaturen zo rond en nabij de 30 graden hebben we toch echt niet gehad. Wat we wel hebben gehad is dat er heel veel artiesten zijn die weer een hit scoren na heel veel jaren. En een van die artiesten is Adele. En inderdaad, vorige week had ik het al over De nieuwe singles uit van afgelopen vrijdag, Isiomi. net al de nieuwe single van uh, onze Zuiderbuur Stromae. Maar ook deze Adele, ze is eindelijk weer terug met een hele mooie single. En uh, die heet uh, Easy on Me. En je hoort hem zojuist bij Zandvoort op zaterdag. Het geluid van Zandvoort. Wij zijn er al 31 jaar. En we gaan nog wel even door hoor. Zie FM 24 uur per dag op radio, tv, internet. En uiteraard met onze eigen app. En mocht je de app nog niet hebben, ZFM. Download hem dan nu. En je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. When I wake up in the morning, love.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 A lovely day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 ...gaan we houden van Bill Winners, een lovely day en dat is het zeker in ieder geval, wat betreft het weer. Maar of dat ook zo is bij de voetbalwedstrijd, vraag tegen Almere daar op Duintjesveld. Dat horen we nu van Jan van der Leden, want de tweede helft is aan de gang en hoe is het daar Jan? Nog uh, steeds dezelfde, het is 0-0 uh, nog, uh, de wedstrijd is in principe nu vijf minuten oud... Al is hij al, al, ondertussen alweer gestopt geweest voor uh, drie minuten tegen de blessure van de Almere speler. De hele snelle wedstrijd buiten van, uh, van Almere. Dus als die geblesseerd al is is niet zo heel erg. Want dat mag ik niet <laughs> zeggen natuurlijk. Maar, <coughs> maar we spelen nu tegen de wind in en uh, we moeten gewoon de gelederen dicht houden, de bal laag. Nog, uh, nog, wijzig, uh, nog wijzigingen uh, in de rust? Bij ons niet, in ieder geval. Van uh, waterrijke naar de turm gaan. Oké, okay, dus dezelfde team als uh, de eerste helft. Dat als uh, in, zoals we de rust in gingen, laten we het uh, zo zeggen dan. En uh, ja, we wachten het even af, uh, Jan, hoe uh, de tweede helft verder gaat uh, verlopen. Ja, uiteraard, ja. We komen in principe tegen ja. rond de half vijf... in ieder geval weer bij je terug tegen het einde van de tweede helft. Maar als er iets gebeurt, dan horen we dat graag. Als er, als er iets gebeurt, dan heb ik er wel wat door. Dan, uh, Toppie! Helemaal goed, Jan. dankjewel voor dit moment. Geniet van de wedstrijd en van het mooie weer daar. En wij gaan weer een lekkere platen voor je draaien. Dit is de nieuwe single Antoine en Serre. goed te maken, met van de <middels> haren.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 Blij met mij, blij Er niks aan de hand. Aan de hand? Nee, ik wil Jan kwijt. kwijt. Want zo ben jij, want zo ben jij. Want zo ben jij, want zo ben jij. Zo ben jij, zo ben jij zo... Oh, dus ik ben een antwoord. Oh, dus jij bent het antwoord. Laat me je wakker schudden uit jouw droom. Je noemt mij gek als het even niet loopt. Maar jongen, dat werkt niet zo. Elke week ga je niet die no-go Vandaag zie je de vind ik zo goedkoop. zit je met Joker bij je hoofd of zo? Zaterdagmiddag op CFM met Antoon en Sterra en Zo Ben Jij. Een nieuwe single en we gaan uiteraard in de gaten houden... wat dit plaatje in de diverse parades gaat doen. Wij draaien we in ieder geval met veel plezier op deze zaterdagmiddag. Het is trouwens ook het weekend van de finale races op het circuit Zandvoort. Dat betekent het einde van het uh, race seizoen. Uh, zeg maar heel veel klasses die daar dit weekend uh, in actie uh, komen. En uiteraard ook heel veel familie die meekomt... om, uh, om het een en ander te, te, van te genieten. En uiteraard te vieren uh, van, wat betreft de kampioenschappen. Helaas hebben we dit, dit weekend geen verslaggeven... daar uh, Willem van deze was helaas uh, verhinderd. Maar uh, mocht er nieuws zijn over de finale races... Dan lees je dat uiteraard op de CFM-app. En die kan je weer gratis downloaden in de Play Store. En op de diverse andere plekken uiteraard. En uh, zo ben je dan weer op de hoogte van uh, alles rondom de finale races. Op naar het nieuws met Bow wow, wow.